Je hebt pas echt pech als je geen hebt. aan hebt. B en gaan. Ik wil heel graag dat huis, maar hoe krijgen we ooit de goedkoopste hypotheek? Rustig, we zitten toch bij Frits? Als het ergens lukt, lukt het bij Frits. Ze vergelijken echt alle banken. Oh my god, er scheelt er een aanval. Ja, thank god. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7, oh, Wat een geld. Wat verdikken me. Ben jij de volgende postcode -loterij winnaar?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 Goedemorgen, ik ben Michiel frazen -Storm. Grote problemen voor treinreizigers. Door het winterse weer rijden er geen treinen tussen Utrecht en Leiden. Ook van en naar Amsterdam Centraal rijdt er niks. En is verwacht dat de problemen tot het einde van de ochtend duren. Door sneeuw en gladheid geldt in acht provincies code oranje. Door het winterse weer is het drukker dan anders in ziekenhuizen. Omroep West meldt dat er bij het ziekenhuis in Delft... de ene na de andere patiënt binnenkomt die na een val iets heeft gebroken. Ook ziekenhuizen in Den Haag hebben het druk... maar zo extreem als op Oudjaarsdag toen het zo glad was, is het niet. Ander nieuws dan. Kunstijsbanen zijn niet enthousiast over een helmplicht voor schaatsers. Eén vandaag heeft uitgezocht dat maar drie van de 21 banen het zien zitten. Ze adviseren een helm dragen wel, maar verplichten het niet. Eentje zegt dat als er ook nog een helm moet worden gehuurd... Misschien te duur wordt. En in Limburg is een aardbeving geweest. Hij had een kracht van 2,3 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op bijna 20 kilometer onder Roermond. Dat is bijvoorbeeld veel dieper dan in Groningen, waar vaker aardbevingen zijn door gaswinning. Daarom is hij waarschijnlijk nergens gevoeld. Het weer van Weer Online.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 Goedemorgen, het is exact 10 uur maandagochtend. Flitsmarsen die meldt 64 vertragingen. Met een kleine spoiler alert, het heeft allemaal te maken met gladde wegen. Goh, dit zijn de vijf langste van dit moment. De A2 richting Utrecht bij Culemborg, daar verlies je 55 minuten, 10 kilometer af file. De A6 dan richting Jauren bij sint nicolaas -Ga. 37 minuten bij je reistijd optellen, een file van 6 kilometer. De A7 Zurich richting Heerenveen bij Boswoord-Oost, 50 minuten, 13 kilometer. Dan de langste van dit moment, die vind je nog op de A27 richting Utrecht bij Noordeloos een uur en 10 minuten en de laatste is de A32 richting Heerenveen bij Widrum 36 minuten en daar is de hoofdtrein aan afgesloten. Flitsers op de A2 richting Echt bij L controle bij 207,9 en de laatste is de A58 richting Tilburg bij 45,4.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 Slam. Dans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Slam. Jarno van der wielen. De vernieuwde ochtend van Slam gaat harder dan jij in je auto. Met zometeen Joe Corey. Head and heart komt eraan. Ook Taylor Swift krijgt een Robin S. Dit is show me love. Good morning. Goed. Free the Fate of Filia. Jarno van der Wielen. 9 minuten over 10. Good morning, good morning. Welkom bij de vernieuwde ochtend van Slim. En kijk je vandaag alsjeblieft uit als je naar de koffieautomaat loopt. Het is echt... Oh, oh, oh. Kijk nou uit, kijk nou uit. Want ben je vandaag al op je plaat gegaan of niet? Ik denk uh, toen ik vanochtend de deur achter me dicht trok... Uh, dat ik een minuutje buiten was... En daar ging ik, hoor. Ja, echt. Papi had een slippertje gemaakt. Papi had een slippertje gemaakt. En dat vallen, ja, dat is kut. Maar de schaamte dat andere mensen het zien... vreselijk nog veel erger dan dat eigenlijk uh, daadwerkelijke vallen. Ik heb net even op uh, Dumpert zitten kijken. En gelukkig, ik sta er nog niet op. En dat is hartstikke lekker. Vallen is trouwens ook helemaal niet zo'n zorg, hè. Want de volgende twee achter elkaar... raken door met een trek met falling in de titel. Alicia Keys krijg je zometeen. Eerste legend uit de UK. Joe Corey, head and heart.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 Cause I'm frozen in motion, and my legs tells me to stop. But my heart goes. Cause my heart goes.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 as I go Boost your life. Yeah.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 Because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 Jay-Z, Alicia Keys en hun ode aan de Big Apple. Met die stad in Amerika hebben wij geen reet te maken. Wij focussen deze drie weken op een hele andere stad daar. Oh, oh, oh. Hoe kan je beter 2026 starten dan met de gok van je leven? Wij, en, ja, wij sturen jou en je maten naar... de ja, City That Never Sleeps, Viva Las Vegas. En het bizarre is, als je daar dan bent in Las Vegas... je gaat gelijk het casino in en je moet je geld inzetten op rood of op zwart. Dus het wordt een cursus straatmuzikant volgen... om de reis weer terug te betalen met je maten... of je wordt wakker met je vrienden in een suite met een tijger... die van Mike Tyson lijkt te zijn. Tenminste... Zo gaat het in de film. Wil je nou kans maken op die trip naar Las Vegas? Straks spelen we weer een nieuwe ronde. Je hoeft alleen maar Vegas plus je leeftijd deze kant op te sturen via de app van Slam. Avicii is onderweg naar Lucas en Steve. Love on Halt. I, your I met you at the wrong time. And now I don't know where we are.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 We are made of each other 5 minuten voor half elf. Je luistert naar Slam met Coldplay en BDS. En My Universe. En mocht je vandaag een laat uurtje hebben op school. of laat naar je werk toe kunnen. je hebt een goed excuus, want de treinen rijden niet op dit moment. Ja, je kan dus lekker thuis blijven. En mocht je sowieso niet, uh, niet bezit hebben van een auto. er staat er eentje op je te wachten. en waarom heb je hem niet opgehaald? Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En ook Lady Gaga.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 See meteen!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 AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij Pech. AWB en gaan. Pwaw, zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt of aangond, als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel. Ah, Maakt heel je winter goed. Het zijn weer vakantienieuws. Boek op aanwbnl steeds vakantie en krijg tot 500 euro korting we minuten over half elf, tijd voor je slim update van de Vrienden van Weer Online. Ja. Sneeuwbuien over het hele land en dat gaat de hele dag nog duren. In de kustgebieden nog kans op natte sneeuw. En de temperatuur die schommelt tussen de 3 graden en de 4 graden. Dat is lekker. Vanavond kans op min 7. En dan de situatie op de weg. Keiglat, er zijn nog steeds 70 vertragingen... en dit zijn ze vanaf een half uur of langer. Flitsmeisters melden ze op de A2 richting, Den uh, richting Utrecht vanuit Den Bosch. Bij Everdingen 33 minuten verlies je daar 11 kilometer door een auto met pech... De A7 dan richting Heerenveen bij Boswart Oost, 43 minuten. Dan de A27 richting Utrecht bij Lekbrug. Door een ongeluk bij de vrachtwagen een half uur bij een reis het optellen. A 27 richting Utrecht bij Noordeloos door een gladde weg. Een uur vertraging. En de laatste vind je op de A32 richting Heerenveen bij Wirdum. Drie kwartier. Verlies je daar omdat er sneeuw op de weg ligt. Flitsers, het is er eentje op de A28 richting Meppel bij Zwolle. Controle bij 99,3. Lekker ontwaken zometeen met Junior Jack. Stupid Disco komt eraan. Eerst Lady Gaga, Dit is the death dance. in <tied>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 en je kunt natuurlijk mij ook iedere dag horen op you got it Van Thailand. Me? Me Chanel. En Chanel. Eén jaar. Eén jaar wat 8756 uur heeft. Zo lang mag je maximaal wachten. En heb je de tijd om te checken of dat je prijs hebt van de e eindejaarsuitreiking. Uh, en ik weet gewoon dat er nu ergens in Nederland zo'n oh ja momentje ontstaat. Check nou je lood, want voor je weet heb je een hele dikke prijs te pakken. En een nieuw jaar, wat betekent dus als je op 1 januari 2025 een prijs had... ...je prijs nu is komen te vervallen. Dus is er nu iemand in het dorpje Stompe Toren... ...afkorting ook wel stom... ...die zijn mini Cooper dus niet heeft opgehaald. Ja, en wat wordt er dan al nu mee gedaan? Oké, okay, die mini Cooper, dat geld, dat wordt gedoneerd aan een goed doel, dus dat is goed. Maar check dus even die loten, want het kan zo maar zijn dat je een hele auto door je neus hebt zien boren. Heb je nou trouwens het geluk wel in je kont hangen? Je maakt zo meteen bij Slam kans op een reis naar Vegas. En straks hoor je hoe je dat doet of check Slam.nl alvast. En over gesproken, dit is de Swedish House Mafia. Slam met David Guetta Sia, Let's Love. Zometeen hoor je, hoe groot is de kans dat je de maand de relatie met je partner overleeft? Het antwoord zal je verbazen. En ik ben een soort callcenter geworden, want heel veel mensen die kunnen toch niet naar hun werk toe vandaag. Uh, of dat ik heel veel collega's de beste wensen wil wensen. Want ja, Michiel onder andere, voor al mijn postbezorgers, ik kan niet naar kantoor komen. Wil jij dat even doen? Ik wil het fysiek doen. Nou, ik kan dat in ieder geval via de radio doorstralen. Wil je ook nog je beste collega's de beste wensen doen? Kom maar door via de app van Slam. Ook al zit je thuis of in de trein. We gaan knallen met zometeen. Merry Go Wild komt eraan. Eerst James Hype. Ja.